Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Matthijs van Nieuwkerk gaat weg bij omroep BNM-Vara. Vorige week onthulde de Volkskrant dat hij als presentator van de wereld draait door... jarenlang grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Hij had vaak woede uitbarstingen en vernederde medewerkers op de redactie... Van Nieuwkerk zei tegen de krant dat hij spijt had van zijn gedrag, maar dat hij ook weer niet constant tekeer ging. en vara twijfelde of hij het wel echt meende en dat pikt Van Nieuwkerk niet. Hij zegt dat hij niet langer daar wil blijven werken als ze hem niet geloven. Stemmen vanaf je 16e. Als het aan het hoge rechtshof in Nieuw-Zeeland ligt, mag dat voortaan daar. Een actiegroep was het niet eens met de huidige minimumleeftijd van 18 en dus spannen ze een zaak aan. Op straat in Auckland zijn de meningen verdeeld. I do because I feel like they're probably slightly more educated being at school. Well, when I was 16 I didn't have enough knowledge to make a decent decision. No. Ja, de wet hoeft na deze uitspraak niet gelijk veranderd te worden. Wel moet de overheid er nu verplicht over praten. Om de leeftijd aan te passen moet driekwart van het parlement voor de nieuwe wet zijn. En dat is nu niet zo. En met welke elf staan de mannen van Van Gaal straks op het veld tegen Senegal? Dat weten we nog niet zeker, maar het lijkt erop dat keeper Andries Noppert straks in de basis staat. En dat is een dingetje, vertelt verslaggever Eline de Zeeuw. Het zou een unicum zijn dat hij een debuut maakt op een WK. Het is nog maar één keer eerder voorgekomen dat een speler debuteerde tijdens een wereldtoernooi. Dat was Dick Schoenaker in 1978. Het kan dus een bijzonder moment gaan worden voor Andries Noppert. De toren uit Joure, zoals die genoemd wordt. Nou oranje trapt straks om vijf uur af. Uh, nu begint in een andere pool al Engeland tegen Iran. Het weer, veel wolken, kans op wat buien. Drie graden in Groningen en 8 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt met later in het zuiden weer regen. En dan wordt het een gaatje of zeven. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Weer een lekker begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur een hele middag en welkom bij de lokale radio Zandvoort. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met dit, dit programma. En uh, Benno, we begonnen met een lekkere klassieker uit de jaren tachtig. Vind je het wat? Ja, ja natuurlijk. Uh, fantastisch een beetje. Dat is nog een beetje solachtig. Een uh. beetje sol, ja. ja dat zeg je heel goed. Ja, ja. nou, een middag Rob en goedemiddag luisteraarsjes. Wat gaan we in ieder geval dit eerste uur doen? We gaan, uh, ja, straks... we hebben een ondernemer van het jaar, natuurlijk. Hebben we dat? Ja. Oh, oké. Okay. En wie is dat? Dat is uh, Brigitte van Eigen geworden van het uh, Wapen van Zandvoorts. Oh ja, natuurlijk. Dat had ik gezegd. Van de verkiezingen. Ja, ja. De kwart uur zat al helemaal weer bij een, het volgende hoofdstuk. Uh, nou, gefeliciteerd. Uh, ik zou zeggen, uh, do, doe iets leuks met de prijs. Wat was de prijs eigenlijk? Helemaal niks. Helemaal niks. De eeuwgroem. Jawel, je krijgt een uh, wisselbeker. Oh, een wisselbeker. Oké, okay, dat is leuk. Uh, nou ja, het gaat ook om, uh, om de eer. Hè. Wij gaan in ieder geval praten. En ja, ik weet niet of zij de eer gaan halen. Dat is Melvin Schol en Bram Krans. Dat zijn twee oud-topsporters. Ja, en die Melvin uh, School, die gaan we straks bellen. En daar moet je ook geen ruzie mee krijgen met die jongen. Want die is namelijk uh, wereldkampioen judo en jujutsi. Nee uh, hè? Ja, en die Hebben neemt... we er weer hè? <laughs> ja, <maar. laughs> dus die neemt je wel in de houtgreep. En, um, nou ja, dan natuurlijk het, uh, het weerbericht. En, uh, en zo rond kwart voor drie gaan we praten met Jeffrey Koops. En hij, hij is van de brandweer. En uh, uh, ik heb twee onderwerpen voor uh, Jeffrey. En dat is uh, de CO-campagne. Die is van afgelopen... Op een week van start gegaan. En CO staat voor koolmonoxide. De brandweer en de brandwondenstichting... ...maken zich ongelooflijk veel zorgen over... ...omdat het natuurlijk ja, iedereen alternatieve verwarmingsbronnen in huis neemt. Of dat wel goed gaat met... ...en, en dat er dus geen koolmonoxide vergiftigingen ontstaan in het huis. En natuurlijk over de versieringen. Daar maakt de brandweer zich ook een beetje druk om. Met name de, de WK-versieringen die aan de huizen wordt gemonteerd... of zelfs over de straat wordt gehangen... en al dat soort dingen meer. Want ja, de hulpverleningsvoertuigen die willen er altijd toch wel graag door. En daar zijn ook bepaalde afmetingen voor. Dus we gaan eens even horen wat dat allemaal is. Ja, ze hebben het niet over de versieringen in het uh, dorp. De drie uh, kruisen, nee, zeg maar, was nee, uh, nee, nee. zich druk uh, ommaken. Twee of drie haringen. Nee, nee, dat, uh, Kijk, zo'n brandweerauto, als hij er echt door moet... geeft hij gewoon gas. En, en, en of het er nou blijft hangen of niet... dat interesseert ze dan niet zoveel... Uh. Want ze moeten er nou eenmaal door, en, uh, maar die versieringen, die zullen, dat, zal, dat zal wel goed zitten. Dus dat gaan we in de eerste uur doen. Helemaal goed. Nou, we hebben er zin in. Uiteraard ook heel veel uh, muziek. En voetbal en, uh, en voetbal, ja. We spelen vandaag tegen Zwaluwe 30 uit Hoorn. Uh, Zwaluwe 30, oké. Okay. En Zeker. thuis, hè? Thuis. We, zijn we spelen, spelen thuis. Nou, dus uh, Jan van der Leden, die gaan we zometeen uh, weer uh, bellen, uiteraard. Gezellig. Want de wedstrijd begint om half drie, Benno. Ja, oké. Okay. Nou, we houden de tijd in de gaten en dan uh, gaat het helemaal goed komen. Ja, en verder uh, ben jij uh, natuurlijk uh, op het uh, fietsje naar uh, de studio toegekomen. Ja. Was het niet koud? Want het is koud, hè? Ja, het is uh, koud. Uh, nou, dat viel wel mee, want ik had me natuurlijk opgekleed. En dan is het eigenlijk altijd wel goed te doen. En toen kwam ik natuurlijk langs het Wim Gertenbach College. En dan was het toch nog achter. 3 graden eh, op, de, op de teller. Maar jij had een andere van uh, weerstation uit de dokter Gerkenstraat. Ja, uh, klopt. En die geeft uh, op dit moment uh, 3 graden aan uh, graden. Maar de gevoelstemperatuur is. Min 2. Oh jee, oh jee. Nou ja, dan maar een beetje warme muziek no, no. Hè, op de radio. A ceux qui no, n'en no, pas. Rosa, Rosa. Quand on fout bordel, tu nettoies.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 ce qui n'en ont pas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 Aux insomnies de profession en tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébration, qui n'ont pas le cœur en célébration. Altijd leuk hè? de muziek van onze zuidenbuur Stroomai. We hoorden ditmaal de single santé. Zo duidelijk gaan we bellen met Melvin School en. Dat zijn allemaal daar deze van uh, Tina Turner en Typical Mail... Lekker net, al oude, wat oudere muziek, dus vaak gedraaid hier op de radio. Ditmaal wel Tina Turner met Typical Mel. Nou, we gaan naar een kampioen toe, Benno. Want uh, ja, als je zo'n prestatie gaat doen als uh, waar we het over gaan hebben, dan ben je nu al een uh, megakampioen. En dat is je ook al geweest, trouwens. Ja, zeker. Nou, wereldkampioen zelfs. Uh, we, we hebben het over Melvin's school. Goedemiddag, Melvin. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en we, we, ja we, uh, Rob en ik hadden het even buiten de uitzending over jouw uh, top sportprestaties. Um, ja, want um, we hebben natuurlijk even onze research uh, gedaan. Uh, goud op het wereldkampioenschap. Twee keer, uh, even kijken. Twee keer wereldkampioenschappen. Brons, zilver ja. op het uh, Europees kampioenschappen. En meerdere keren Nederlands kampioen Juj judo en jujutsi. Zeg het goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Dat klopt helemaal. Maar ook een keer koffermodel geweest op het fitness tijdschrift Mens hield. Ja, ook op de, ja, ik heb ook op de foto van de mens zelf geslaan. Ja. Ja. Ook, ook dat uh, klopt. Ja. Dus even voor de verandering. Ja, voor de verandering. Ja. <laughs> nou, dat, uh, dat heb je helemaal goed gedaan. Maar goed, uh, volgende week zaterdag, 26 november, om twee uur s'nachts. Hoe haal je het in je hoofd? Uh, ga, je, ga jij samen met uh, je maatje Bram Krans op het strand richting muiden. Ja, dat uh, klopt helemaal. Ja. En, um, en wat, is, wat is de rolverdeling? Wat gaan jullie eigenlijk precies doen dan? Nou, wat wij uh, gaan doen, we gaan 26 uh, november, dus wat, wat je zei, we gaan uh, waarschijnlijk iets eerder beginnen, om 2 uur. En uh, ik bedoel om uh, 12 uur, omdat uh, okay. de tijden, tijden een klein beetje anders zijn. Het is toch iets fijner om met uh, app te rennen dan met Vloed. Ja. Dan is het dan natuurlijk wat groter. Uh, nou, wat wij gaan doen, wij willen 10.000 euro ophalen, die hebben we inmiddels al gehaald. Oké. Okay. Dat doel voor het KWF. Ja. het soort kankerfonds. Uh, en daarvoor gaan wij iets doen wat helemaal niet in onze comfortzone ligt. Want wij zijn zoals zij van. Wij komen van de Judo en Jitsu. Nou, Judo en Jitsu partijen duurden 5 minuten. Uh, we dachten, we gaan gewoon iets doen wat. Nou wat niet in onze comfortzone ligt. Dus we hebben besloten om we 140 kilometer te gaan hardlopen en fietsen, open het strand. Ja. En we gaan dus uh, van Zandvoort naar Muiden en weer terug. En dat gaan we zeven keer doen. Dus dat is een afstand van 140 kilometer. En we krijgen één fiets tot onze beschikking. Dus dat betekent dat eentje continu aan het rennen is, en de ander is aan het fietsen. Ja. En we kunnen zeg maar wisselen wanneer we willen. Oké. Okay. Uh, maar uh, waarom 140 kilometer? We hebben deze challenge hebben we een beetje afgekeken van een andere challenge. Dat is de West Coast Challenge. Misschien heb je daar ooit wel eens van gehoord. Maar dat nee. is voor de KNRM. Okay. Dat is voor een ander mooi goed doel. En dat is 130 kilometer. Hoe zij het zeg maar hebben gedaan. Zij rennen dan van Hoek van Holland naar Den Helder. Of andersom. Ze kijken die dag hoe de wind staat. Nou, en wij dachten van... Uh, met het KWF hebben wij toch iets meer. Want onze beide partners uh, met deze... Uh, Verschrikkelijke ziekte te maken hebben gehad. Ja. Uh, toen dachten we gewoon: we plakken er 10 kilometer bovenop. We maken wat zwaarder, want op deze manier hebben we zowel uh, windje tegen als uh, windje mee. Ja, en, inderdaad. Uh, we, hebben, we hebben de route zeg maar veranderd en we hebben er 10 kilometer bovenop gedaan. En we dachten, dit, dit kunnen wij ook, dus we gaan het gewoon doen. <laughs> Jullie kunnen ook. Jullie als uh, uh, judoka's, uh, die denken even. Uh, uh, lang, uh, hoe heet dat, uh, lange, lange duursport, ja. Lange duursport, het ja. Dat is niet ons ding, want wij zijn zeg maar. Uh, explosieve sport. Ja, precies. We dus moeten in vijf minuten zoveel mogelijk uh, geven, zoveel mogelijk energie ja. uh, zeg maar, verbruiken. En ja, gaan we gaan nu tegenover dan. Ja, ja nou, dus dat is inderdaad jullie uitdaging. En jullie zijn dan ook super gemotiveerd. Omdat uh, nou ja, vanwege de, de kanker in de familiaire sfeer uh, uh, een behoorlijke rol heeft uh, gespeeld. En misschien ja, nog steeds of... wel. Um, ja. uh, eens even kijken. In die fiets, hè, daar, daar zat ik ook nog over na te denken. Als, uh, ja. je, je, je, in verschillende artikelen staat één fiets. Die, en, jullie hebben mezelf zelfs ook nog cadeau gekregen. Ja, dus we hebben van Fisk Cycles in Haarlem, dan uh, hebben wij deze fiets gesponsord gekregen om, om te gebruiken hoor. Ja. Dit is dan een speciale strandfiets, die hebben een, uh, met de banden een glad profiel, dus hoe gladder hoe fijn het is op het strand. Um, en die hebben we dan een beetje leeg laten lopen, want het is ook niet te aan te raden om met een hele harde band te fietsen. Je laat die banden een beetje leeg lopen. En deze fiets gaan wij dan gebruiken. Um, en wat natuurlijk leuk is, mensen van ons, uh, we hebben hier een uh, sportschool in de omgeving. Ja. En vrienden en familie die gaan ook mee fietsen en meerennen. Oké, okay, oké. Okay. We niet die gehele afstand, maar het is wel mooi om, om de commitment te zien van de mensen die uh, ook met ons willen meerennen. Ja. En om zo uh, ons te steunen. Maar, Melvin, als die fiets dan kapot gaat, wat dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus Bram, dus met, met Victor dus gaan fietsen, die is vandaag uh, weer naar de winkel geweest. We hebben sowieso een reserveband. Uh, maar we hebben ook een reservefiets. Oh, oh, dat wel. oké. Okay. Ja, dus mochten we nou een lekker band krijgen, want we zitten toch. We, gaan er op, we hopen nou ja, we open, dat is het streven. We gaan er waarschijnlijk tussen de 16 en 17 uur over doen. Continu fietsen en continu rennen. En ja, als er dan wat gebeurt, dan wil je toch wel een, uh, een uh, reservefiets wat je misschien hebben. Ja, Jeetje, maar om dat uh, vol te houden, Melvin, uh, moet je wel een enorme conditie hebben. Heb jij daar veel extra voor moeten trainen? Ja, we hebben natuurlijk anders moeten trainen dan normaal. Uh, wij ik, uh, we hebben niet heel hele lange, lange afstanden gerend, dus wij hebben ongeveer getraind tussen de 10 en uh, 15 kilometer, maar dat wel dan meerdere keren per week. Dus qua volume per week hebben we aardig wat kilometers in de benen zitten, en, maar uiteindelijk is het ook het, gewoon het kopje wat mee moet werken, dus het is wel een stukje mentaal, mentaal waar je gewoon sterk moet zijn. En ik ben er wel van overtuigd dat wij dat zijn. Ja. Uh, um, dus maar, we gaat het gewoon doen. En Melvin, denk je dat jullie nog vrienden zijn na die 140 kilometer? Ik denk dat we heel weinig tegen elkaar zeggen. Dus ik denk dat we <laughs> <laughs> Ja, en het is ook een beetje uh, qua tactiek, want de fiets is natuurlijk sneller. Ja. Het hangt een beetje van de wind af. Uh, want wij waren vorige keer trainen en toen hadden we vol windje tegen. Nou, toen kon ik Bram niet eens bij jou op de fiets. Dus ik hoop dat wij nu een iets gunstiger weerklimaat hebben op die dag. Ja. Maar de, de tactiek is, zeg maar, dat, wij, dat de fietser gaat ietsje sneller fietsen. Dus we zullen ook niet naast elkaar gaan fietsen. En dan kan je heel even rust houden als je op de andere fietsen wacht. Oh ja, ja, ja. Want we gaan, uh, we gaan zeg maar, als volgt doen. We gaan uh, om de 30 minuten gaan we wisselen. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, en dan. En dan ook even eten, et cetera. Ja, ja, ja, ja, vanzelfsprekend. Maar in ieder geval, als je zeg maar uh, zondagnacht om 12 uur van start en dan 17 uur verder, nou dan is het dus 5 uur middags, kan je in het wapenverzand, wordt dan een biertje zitten. Nee, ik hoop het. Taal, ja. we het. We gaan op vrijdag gaan we al starten. Dus uh, oh, echt de 26 e Dus we komen op zaterdag rond, ik denk rond 7 uur aan. Oké, okay, oh. En hebben we bij uh, Strand en Re Republiek. Ja. Het daar beneden grote tafelgut voor 30 man. Dus we hopen daar nog heel gezellig... Een drankje te kunnen doen, maar ja, ja. ik heb er een hard hoofd in. <laughs> Want? Nou, ik denk dat wij niet uh, echt uh, veel energie over hebben om nog uh, nee, nee. De, de leukste versie van onszelf te zijn. <laughs> geweldig, geweldig. Melvin, uh, hoe uh, kunnen mensen doneren voor het uh, goede doel KWF? Uh, nou, dat kan, dat kan zeker nog. Dat kan tot uh, de 27e. Dat kan via ydonate.nl. En dat is zeg maar een platform wat direct het geld overmaakt naar het KWF. Dus www.ydonate.nl En dan tik je in uh, School of Bramkrans of 140 kilometer Even bij het zoeken Want wat de URL om het helemaal uit te spreken spreekt te lang Maar als je dat zoekt dan vind je eigenlijk gelijk het goede doel Oké, okay, helemaal goed nou, we wensen jullie natuurlijk uh, namens het, uh, de hele Zaltoors-oproep uh, heel veel sterkte en succes. En ik hoop dat jullie een beetje weer hebben. Uh, niet al te veel regen en wind. En dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn. En, uh, nou, ik, en, en zet hem op, zal ik zeggen. He? Ja, dank jullie wel, man. Ja. Uh, ik laat maar even weten of het gelukt is. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Helemaal goed. Ja. Melvin, succes. Ja. succes. Oké, okay, dag. Oké, okay, doei, doei. Dat was uh, Melvin, inderdaad, over die prestatie die ze gaan doen, Benno. 140 Kilometer. Gaat er maar aan staan. Jeetje, mijnetje. Ik word er al moe van <lacht> Nou Melvin helft succes en uh, we gaan lekker de muziek nu weer draaien. Gaterdagmiddag bij je eigen lokale radio Zandvoort FM hoorde je de singel van uh, Dalux en Dan ook Innocence. Zo dadelijk het uh, weerbericht, ja, wordt het nou 3 graden of is, is het nou 3 graden of 8 graden? Nou, Beno heeft het nog even uitgezocht en uh, zo dadelijk hoor je het allemaal in het uh, weerbericht even na half 3. En natuurlijk zo dadelijk ook uh, gaan we voetballen, hè, gaan we naar uh, Duintjesveld. De wedstrijd van vandaag tegen Zwaluwen 30, de club uit Horen. Maar eerst uh, nog een wood. <middels> Van uh, Amy Stoort en uh, Knock and Wood. Even een half drie, nou, je zei het net bij de Gettenbach een uh, graadje of acht. Ja. Ik denk dat er een klein beetje zon op stond op dat moment. Ja, altijd. Al een hele zonnige plek daar bij die Wimbert-Gertenbach-college. Zeker. Nou ja, het weerstation op Gerkstraat geeft drie graden aan. Maar klopt dat ook? Uh, ja, nou dat denk ik wel. Uh, want uh, voor morgen is eigenlijk ook drie graden in Zandvoort uh, voorspeld. Uh, met, eens even kijken, vier millimeter regen of uh, wat sneeuwachtig. Uh, Minimumtemperatuur 2 graden. Dus dat valt wel mee voor de rest van Nederland. Want als ik even naar de economie kijk, dan is het uh, min 4 wat het verder in het land kan zijn. En het blijft wel een hele natte zooi hoor. De komende twee weken. In ieder geval uh, tot en met uh, zaterdag. Tot zaterdag uh, geen wolkje. Nou maandag misschien een klein wolkje. De, uh, dat, of een klein zonnetje wat er doorheen komt. Maar verder uh, toch wel tussen de 2 en de 6 millimeter aan water... wat er naar beneden komt. En tussen de 20 en 40 procent of 45 procent kans op uh, zon. eens um, even kijken. Nou, en het, maar de temperatuur gaat wel omhoog, op. Dat scheelt. Het is uh, maandag alweer 8 graden. Dus dat, dat scheelt. En dan loopt het op tot uh, 11 graden... tot volgende week zaterdag... Dus, uh, nou, dan is het wel een beetje normaal, denk ik. Allemaal weer voor de tijd van het jaar. En ja, waar ik zelf een beetje op zit te wachten... dat zijn de novemberstormen. En uh, die komen maar niet. Er komen geen najaarstormen. Nou ja, laten we hopen dat ze ook niet komen, Benno. Nee, dat is waar. Maar goed, uh, het, het heeft altijd wel wat. Uh, uh, en de Zandvoetse Koran schrijft daar ook deze week over. Dat is wel grappig. Uh, dat er in 13 november 1972... Um, Beleefden we de, een van de zwaarste stormen ooit in Nederland. Met natuurlijk enorme schade in grote delen van het land. En bij Zandvoort haalde de wind toen een, uh, een slorrig 160 kilometer per uur. Jeutje. Kijk, dat is het Ongelooflijk. Dat is een windsnelheid. He. Zeker, zeker. Daar nou, worden we blij la, van. Laten we maar wegwezen die wind. Ja, <laughs> Dankjewel Benno. Nou het uh, weerbericht uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM app. 169 ZFM. Zo is het. Nou, we gaan nog even een plaatje draaien en dan zo dadelijk uh, weer uh, voetballen hè, tegen Swaloo in uh, 30. Maar eerst uh, onder meer deze ziel van uh, America in Sister Golden Hair. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed.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 make it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 Yeah. Yeah. Okay, let's get it. I've yeah. been on a mission, like totally spice. My baby she bad, but she totally nice. She nice. so blue and her toes feel white. The company made sure that the my leg. He yeah, yeah. it for sure, but he left with a why. Yeah, we yeah. live, but we destined to die. And it on me, but I'm not lie, I'm a lie. and I a good thing to see. I was actually running And I won't look at to And in a bin. I got five for money, we got no star. to me just to see my yeah. shoes They said that I couldn't do it, so I wouldn't. Heel aparte melodietje in deze single uh, Spinning. Nieuwe muziek zo op uh, zaterdagmiddag. We gaan, het, uh, we gaan richting uh, de brandweer, uh, Benno. Ja, we gaan even gezellig uh, praten met Jeffrey Koops. Uh, goedemiddag, uh, Jeffrey. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Jeffrey, nou, uh, afgelopen week uh, meldde Brandweer Nederland dat de CO-campagne van start is gegaan. En de, de, de CO staat vol koolmonoxide. Uh, dat is een jaarlijkse campagne, toch? Dat is een jaarlijks terugkerende campagne aan het begin van het stookverschot, inderdaad. Ja. Maar ik lees dan dat de Nederlandse Brandwonderstichting en Brandweer Nederland. Uh, ja, de campagne is eigenlijk belangrijker dan ooit. Maar waarom? Uh, hij is belangrijker dan ooit vanwege uh, de energiecrisis die we nu doormaken. En daarom uh, hebben we, ja, personen gaan op zoek naar alternatieve manieren om hun huis te verwarmen. En uh, ja, daarin zien wij gewoon uh, terug dat. Uh, nou ja, de kans op koomonoxidevergiftiging. Uh, veel meer uh, gaat toenemen, zeg maar. Ja, en die alternatieve verwarmingen, waar denken we dan aan? Dan denken we aan. Uh, de houtkachels die ja, eigenlijk niet gebruikt zijn, die mensen weer uh, opnieuw gaan gebruiken, zeg maar, oh ja. zonder de schoorsteen te vegen. Um, de cozy pot een hele hit op social media op dit moment, dus een omgekeerde bloempot met uh, vaccinelichtjes eronder. Oh ja, ja, ja. Dat had ik en, iets over uh, gelezen. Ja, dat, en, ja, levert dat veel uh, koolmonoxide op? Ja, daar komt aardig wat koolmonoxide. Sowieso bij het verbranden van kaarsen komt... Uh, bij elke verbranding komt koolmonoxide voorbij. En vooral bij onvolledige verbranding. Ja, ja. Bij zo'n kosipot uh, komt aardig wat uh, nou ja, gevaarlijke uh, stoffen uh, onderuit. En daarnaast uh, zien wij ook uh, dat uh, heel veel mensen... de petroleumkachel weer uh, van zolder halen of in België gaan ophalen. Omdat dat een goedkopere manier is om te verwarmen. Ja, maar ik mag er aannemen dat die kachels zo gemaakt zijn dat dat geen giftige stoffen de, de woonruimte inbrengt. Maar blijkbaar wel. Het uh, kan altijd gebeuren. Ja, ja. Ook mensen denken ook bijvoorbeeld uh, dat uh, koolmonoxidevergiftiging alleen voorkomt bij uh, mensen met een gijzer of een oude cv-ketel. Ja. Maar binnen de brandweer maken wij ook mee bij net geïnstalleerde cv-ketels dat uh, koolmonoxidevergiftiging op kan treden. Oh, hoe, hoe kan dat dan? Uh, verkeerd aangesloten van de rookgasafvoer, uh, technische defecten, uh, mensen die besparen op onderhoud van hun cv-ketel, waardoor het niet jaarlijks of tweejaarlijkse wordt gecontroleerd. Ja, en dan kan het gebeuren dat uh, door een defect uh, toch koolmonoxide uh, de ruimte inkomt. Ja, koolmonoxide wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd, uh, uh, maar waarom? Uh, dat wordt zo genoemd omdat je het uh, niet proeft, niet ruikt, eigenlijk wel merkt. Uh, je krijgt uh, griepverschijnselen, dus eigenlijk ja, verschijnselen die horen bij de griep. Ja. Uh, de meeste mensen die grieperig worden gaan in bed liggen. Ja. En dat is bij koolmonoxidevergiftiging nou net niet de bedoeling. Oh, oké. Okay. <lacht> nee, want je moet naar buiten natuurlijk. Je moet eigenlijk naar buiten. <lacht> en, uh, en dat is ook wel een simpele uh, tip. Uh, word je grieperig, stap eerst eventjes. Heb je het gevoel dat je grieperig begint te worden? zomaar op één stap, eerst even naar buiten. Ja, ja. Merk je dan dat het uh, minder wordt, dan weet je dat het koolmonoxide is. Ja, maar het mooiste is nog natuurlijk een koolmonoxide melder in huis, hè? Zeker, zeker. Uh, uit onderzoek blijkt ook maar dat uh, slechts 35% van de Nederlandse huishoudens... een CO-melder hebben hangen. En ja, dat is best wel heel weinig. Ja. Uh, en een CO-melder ja, heeft als voordeel dat hij je vroegtijdig alarmeert uh, bij een CO-vergiftiging. Ja, precies. Want er zijn, vallen behoorlijk wat slachtoffers. Uh, ik, ik zag uh, op P2000 de, in de, de website voor de uh, brandweermeldingen... dat uh, ja, de brandweer eigenlijk uh, afgelopen de, uh, vandaag nog uh, op een CO-melding uh, heeft gereden... En, um, maar vijf uh, tot tien mensen sterven in doorkommonoxide in Nederland. En honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Uh, hoe, hoe zit het eigenlijk in de regio Kennemerland? Heb je daar enig idee van? Uh, wij zien in de regio Kennemerland over slachtoffers heb ik geen idee. Uh, maar wij zien wel het aantal meldingen van uh, CO-meldingen uh, waar wij op moeten rijden. Voor een meting, die zien we wel toenemen op dit moment. Oké, okay. oké. Oh, het, het is eigenlijk hoger dan volgaande jaar. Ja, ja, ja. En dat wijt jullie aan die alternatieve stookwijzers van de mensen? Onder, onder andere en uh, aan het feit dat uh, mensen uh, willen heel graag de warmte binnen houden. Ja. Dus die denken, ja, we doen de deuren en de ramen dicht, dus we stoppen eigenlijk met ventileren. Ja. En, ja, Bij een verbranding eigenlijk is het altijd hartstikke goed om je woning ook te blijven ventileren. En heel veel mensen denken, als ik alle spot dicht doe, dan houdt ik de warmte binnen. Ja. En dan, uh, dan wordt het warmer. Maar eigenlijk, eigenlijk, is het eigenlijk is het tegendeel waar. Oh. Want hoe meer je ventileert, hoe droger de lucht er binnenkomt. Want door het uitademen wordt de lucht in huis vochtiger. En daardoor verwarm je eigenlijk minder snel je woning... dan dat je iets drogere lucht zou hebben. Oh, dus leren is eigenlijk uh, tip nummer 1. Ja, ja, ja. Nou, weer wat geleerd. Um, dan wil ik even met je hebben over... het, uh, ja, het WK voetbal komt eraan. En Er worden de straten, woningen versierd. Um, dat vindt de brandweer op zich uh, helemaal prima. Maar er zijn wel een paar aandachtspunten. Ja, uh, Aandachtspunten laten we buiten beginnen. De versieringen van de straat uh, dient op minimaal 4,20 meter te hangen. En dat zorgt ervoor dat wij er altijd nog met de brandweerauto's onderdoor kunnen. 4,20 meter 20 hoog, Ja, dat is, ja uh, nou, dat minimaal. Is, uh, minimaal zelfs, oké. Okay. Ja. En, uh, want ja, dan kan in ieder geval de ladderwagen eronder door. Hè. Een... Ja, en nou, als dat niet het geval is, ja, dan uh, is de ligt de versiering op de grond. Uh, ja. en dan hebben wij iets, uh, iets meer vertraging. Oké, okay, ja, ja. Ja, de brandweer rijdt altijd door, hè, heb ik begrepen. Ja. Dus ja. Ja. het uh, no mercy, is het dan. Uh, goed zo. En, uh, en uh, is het dan ook nog een breedte, als we aan de hoogte denken? Ja. Van, die, uh, de breedte uh, moet ten alle tijde minimaal 3,5 meter zijn. En dat zorgt ervoor dat wij met uh, onze Prio 1 meldingen, dus de spoedmeldingen, uh, ten alle tijde de straat heen kunnen rijden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, en wat, waar uh, moeten de mensen, uh, bijvoorbeeld binnenhuizen? wordt er misschien ook het een en het ander versierd? Wat is dan het, het verstandigste om te doen? Nou, in ieder geval, als we kijken naar uh, verlichting, uh, feestverlichting... ...kijk dan altijd of het, de feestverlichting het kema keurmerk heeft. Ja. Uh, daarmee wordt al aangegeven dat het veilig is voor uh, de Europese markt. Uh, daarnaast, als je versiering op wil hangen... ...zorg in ieder geval dat het een brandvertragende versiering is. Ja. En uh, hang het op uh, met ijzerdraad. Oh, ijzerdraad. Ja. ja, mocht er onverhoopt een brand uitbreken... dan wordt voorkomen dat uh, de feestversiering wat minder snel naar beneden valt. Oké, oh, oké. Okay. Oké, ja. Ja, dat is logisch. Uh, ja, want uh, ja, de, de, de, het café branden in, uh, in Vollendam schiet al gelijk door mijn hoofd. Toen dat, dat ja. kwam eigenlijk ook de, de versiering naar beneden. Inderdaad. En ja. dat willen we heel graag voorkomen. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en hebben jullie verder nog tips uh, voor, uh, voor de mensen met, uh, uh, tijdens het WK? Maar... Gewoon blijven, ge, blijven genieten. <laughs> okay. Maar door het, bl geniet wel op een brandveilige manier. Ja, oké. Okay. Rookmelders in huis en koolmonofie. Rookmelders in huis. en uh, Dat is al een wettelijke verplichting vanaf afgelopen 1 juli gelukkig. Ja. Dus uh, en uh, kijk uit met, uh, met kaas uh, en, en feestversiering. Precies, precies. Jeffrey, mag ik je hartelijk danken dat je op je vrije zaterdagmiddag bij ons even in de uitzending wilde komen om dit het een en het ander toe te lichten. Dankjewel. Graag gedaan. Goed. Oké. Okay. We zijn weer helemaal op de hoogte binnen. Ja. Van uh, rond de, de versiering ook uh, hoe hoog uh, dat uh, moet hangen. Dan nou zat ik uh, naar jouw uh, gesprek uh, net uh, te luisteren met, uh, met Jeffrey. En ja. uh, toen zei je, nou wat, de computer die gaat helemaal verslag hier. Oh jee. Ongelooflijk. Uh, uh. uh, nou, dit gaat uh, niet helemaal goed even kijken of ik uh, nog wel uh, muziek uh, ga krijgen. Nou, dat ga ik ook niet meer krijgen. Geen dus, muziek meer. Geen muziek het meer. Wordt dus, uh, het wordt een praatprogramma. Het wordt een praatprogramma. Heb jij nog wat te zeggen? Heb je nog wat meegemaakt? Uh, de, de, <laughs> nee, ik, ma ik maak gelukkig weinig mee. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel klaarstaan. En uh, eens even kijken. Dan moet ik even een beetje scrollen. Ik zal even verklappen wat we, volgende, uh, wat we volgend uur gaan doen. En dat is Jaap Koper. Die heeft een uh, gesprek opgenomen met Melissa Boyden. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij is een Zandvoorts tennis en ze is na een stevige operatie weer min of meer op haar oude niveau. En dat is een, een heel mooi interview van uh, iets meer dan zeven minuten dan een uh, korte cursus uh, bij het pluspunt... Um, voor uh, hoe maak ik foto's op je iPhone of iPad. En uh, daar gaat deze cursus over bij Pluspunt. En bijvoorbeeld, uh, wat kun je doen met al die foto's? Uh, hoe kun je overzicht houden? Is er een backup? En dat gebeurt allemaal op 22 en 29 november... tussen 10 en 12 uur s ochtends. Twee lessen, kost... 22 euro. En um, nou, het is eigenlijk ook. Oh, maar deze cursus is alleen ge geschikt voor de iPhone en iPad. Ja, er zit natuurlijk wel een verschil tussen de iPhone of iPad en de Android machines. Korting krijg je wel met je Sand voor Pas. En, en eens even kijken, dan hebben we. Nou ja, dan ga ik eigenlijk al richting... Nou, okay. zullen we dat straks doen? Want uh, ja, ik ja. heb hem weer aan de praat, denk oh, gelukkig. Ik. Althans, hij geeft aan van uh, ik ben weer bereid om uh, wat te gaan doen. Is even kijken of er geluid Ja hoor, hij ja, ja, het. Ja, hè, ja, er, er komt geluid uit. Hij nee. nou, zei die, uh, die versiering die moet ruim vier meter hoog uh, hangen. Ja. En uh, no mercy, want de brandweer rijdt gewoon uh, door. Ja, uh, ja, natuurlijk. ja. Nou, dat ligt bracht me bij deze plaats. No mercy. Oké, okay, no Dat is een lekkere gauwouw uit de jaren 80. Hier zijn ze de single van The Stranglers hoor je nu Every day you like a with pockets open that you get it right Will it be used tomorrow have to and see life shows no mercy Every is getting warmer just look at her and love her. did you get it right? Your brow with kisses only meant for thee Should show no mercy you show no mercy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 Nou, het leeft eigenlijk nog niet helemaal, Benno, maar het WK gaat er weer aankomen. Ja. En dan heb ik het over voetbal, dat gaat morgen van start. En normaal gesproken wordt er dan ook uh, versiering opgehangen en zo, weet je wel. Die, uh... Oranje linten over de straten heen en dergelijke. Ja, ja, ja. En dan komt de brandweerauto eraan en dan kan hij er niet onderdoor. Nee, en dan nee. neemt hij dus alle plezier mee. Ruim, ruim vier meter hebben ze nodig, hè? Ja, ruim vier meter, ja, Ruim ja, ja. vier meter. Ja. Uh, en anders is het uh, No Mercy en de reizen gewoon door. Dus ja. uh, vandaar ook de plaat uh, No Mercy die we zojuist uh, draaiden. Even vragen aan uh, Jan. Jan, goedemiddag. Goedemiddag Rob. Ja, ben jij al een beetje in de sfeer voor het uh, WK, Jan van de Leden? Heerlijk gezegd niet echt. Nee hè? Ja. Het, leeft, het leeft gewoon nog niet. Eigenlijk. Nee, nee. Maar ja, misschien gaat het nog komen als we eenmaal begonnen zijn. Ik hoorde iemand zeggen, er was een op, van Tienhoop, vanochtend. Ja, hij zei, uh, die vertelde, het wordt het leukste en best georganiseerde WK tot Tot uh, Tot nu. Ja, nou ja, het zou me niks verbazen al, uh... ja, Je mag al geen bier drinken ook in stadions. de stadion. Nee, Het wordt lekker gezellig. Ja. Ja, zit de, de tietenman daar zonder uh, bier, uh, moet je me denken. Ja. Ja. Hey Jan, uh, ja, vanmiddag ook voetbal op uh, Duitsersveld. Vandaar dat u even bellen. Half drie begonnen, de wedstrijd uh, van vandaag. Ja, we zijn nee, 18 minuten bezig al. Dus, 18 minuten, kijk eens aan. Ja, ja. Oké, okay, nou we, we, nemen, ja, we nemen het op tegen een uh, ploeg uit Hoorn. Uh, we uh, hebben het over Zwaluwe 30. Dat klopt, ja. Zij staan uh, één punt onder ons. Uh, en dan een wedstrijd meer gespeeld. En op zich kan je het wel zien. Ze zijn begonnen heel furieus. De eerste paar minuten waren wel voor, uh, voor Zwaluwe. Maar wij namen het gaandeweg over. En... Uh, na 10 minuten, een schitterende lop van uh, Nuitse Kostien over uh, 40 meter. Over de keeper heen 1-0. Uh... Wauw, lekker! En, en wij krijgen wel een beetje de overhand. Hoor, want met uh, een prachtige aanval via Jeffrey en Kas, waarna Kas neergelegd wordt in het strafgebied. Met een prachtbal van uh, Jeffrey die net overgaat. En nu weer een mooie aanval via Salim en Nuitsche Berg die net naast gaat. De kansen zijn er wel. Nou, dat, uh, ja. dat, uh, dat klinkt goed en een mooi begin ja. natuurlijk met uh, die 1-0, uh, Jan. Dus uh, dat is altijd lekker om zo'n wedstrijd uh, na, 10 minuten al, uh, of, uh, na 10 minuten al een uh, doelpunt uh, gescoord te hebben. Je kijkt wel een keer niet tegen mijn achterstand. Alsof? Nee, niet precies. Vanuit. We spelen nu met de wedstrijdbal voor Ruud van Laren. Die komt net aanlopen met een dik jack en een bruine kop, maar... Uh... <laughs> nee, die wedstrijdbal, hoor ik je wel vaker over. Hoe werkt dat, zo'n wedstrijdbal? Oh, nou, die wedstrijdbal, dat is... Uh, de sponsor betaalt een, een klein bedrag, 50 euro. Die gaat dan in, eigenlijk in de pot van een selectie, een soort veespot. Oké, ze kunnen we, uh, zich uh, gewoon bij jullie melden om uh, zeg maar die 50 euro te doneren? Ja, absoluut. Nou, iedereen uh, die nou luistert... Even steunen de club, daar zijn jullie heel erg blij mee. Nou, ja, was, zeker, zeker de jongens van het eerste, die, die als een van de weinige clubs in de regio niet betaald worden. En is een extra uitje voor een, voor een uitje, altijd wel fijn. Ja, zeker. Zeker weten. En uh, nou ja, lekker begin, dus uh, vandaag van de wedstrijd. Zijn we trouwens helemaal compleet? Iedereen die er normaal in staat, uh, is er ook bij? Of uh, wissels of oh, andere spelers? Elftal is op zich volledig. Alhoewel uh, nog wel steeds uh, blutwater Water gepasseerd is. Jesse de Haan en Wille Kreugen, die zijn laatst komen. Die zijn lekker in het zonnetje nu te genieten met een biertje. Kijken naar de vliegtuig. Ja, want uh, die, zon, uh, die zon zorgt ervoor dat het uh, niet al te koud is. Uh. Nee, want we zijn op het balkon eigenlijk allemaal. En het is heel Nou, klinkt ook uh, helemaal goed. Wij komen gewoon in, uh, in het volgende uur komen we weer uh, bij je terug. Uh, Jan, dank je wel uh, voor dit moment. En heel veel plezier daar bij de wedstrijd. Graag gedaan. Het plezier zal zeker lukken. Ja, oké. Okay, tot straks, hè? Doe Tot zo. Dat was uh, Jan van der Leden. Nou, 1-0 daar op Duitsersveld. Een mooie start van de wedstrijd tegen Zwaluwe 30 uit Hoorn.